11 uur remontereen met het NWS-journaal. Het was toeval dat juist vandaag naar buiten kwam... dat er een nieuw onderzoek komt naar Volkert van de Graaf. Dat zei staatssecretaris Teven tijdens het Kamerdebat... over de moordenaar van Pim Fortuyn. Ik heb me er niet mee bemoeid, zei Teven. Enkele uren voor het debat werd bekend dat het OM nieuw onderzoek laat doen... naar de psychische toestand van Van der Graaf. Daarbij wordt ook bekeken hoe groot de kans is dat hij weer in de fout gaat. In het debat buigt de Kamer zich over de vraag of de politiek zich moet bemoeien... met de vervroegde vrijlating en het proeverlof. De noodlijdende bevolking van de belegerde Syrische stad Homs wacht nog steeds op hulp... Op de topconferentie in Genève werden de partijen het vandaag opnieuw niet eens over de voorwaarden voor het sturen van voedsel en medicijnen. De VN staat klaar om een convooi met noodhulp te sturen voor de zeker 2500 mensen die in het centrum van de stad zitten opgesloten, omsingeld door het regeringsleger van president Assad. Maar de Syrische regering eist garanties dat de spullen niet in handen komen van terroristen, de verzamelnaam voor iedereen die zich verzet tegen het regime. In Suriname is verwarring ontstaan over een uitspraak... van het hoogste rechtscollege van het land... dat heeft bepaald dat de militaire rechtbank... de zaak tegen een van de verdachten van de decembermoorden moet voortzetten. Dat betekent mogelijk het einde van de amnestiewet... die vervolging van de verdachten van de decembermoorden... onmogelijk had moeten maken. Rut Weidenbos van het oppositionele nieuwe front... maandt tot voorzichtigheid omdat het fonds nog niet openbaar is gemaakt... maar als het klopt is het een overwinning... voor de Surinaamse rechtsstaat, zegt ze. De Russische president Poetin heeft bij een bezoek aan Brussel harde kritiek geleverd op de rol die de EU speelt bij de protesten in Oekraïne. Gezien de speciale relatie tussen Rusland en Oekraïne is dit onaanvaardbaar, zei hij. Vandaag arriveerde EU-buitenlandcoördinator Ashton in Kiev om zich als bemiddelaar aan te bieden. Hoe meer bemiddelaars, hoe meer problemen, zo zei Poetin in Brussel. Staatssecretaris Mansveld wil de hoeveelheid afval de komende tien jaar halveren, tot 5 miljoen ton. Ze benadrukt dat producten milieuvriendelijk moeten worden ontworpen, zodat ze langer meegaan en beter kunnen worden hergebruikt. En om meer te recyclen vindt ze het ook belangrijk dat afval goed wordt gescheiden.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 En dan het weer. Het is droog. Minima vannacht min 4 in het noordoosten. Elders in het land rond het vriespunt. Morgen wordt het met een stevige oostenwind kouder dan vandaag. Het wordt overdag min 2 tot plus 3 graden. De zon schijnt geregeld. Donderdag verandert te weinig. En vanaf vrijdag wordt het alweer minder koud. Dit was het NOS Journaal. Die tv-reclame van Alex met die volleybalsters die een time-out krijgen. Leuk, denk ik dan.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 Buiten is het 2 graden. Binnen zit Mieke van der Wijk. Omdat de abonnees de blokkade toch omzeilden en uitweken naar andere sites, hoeven providers Ziggo en access for all Pirate Bay niet langer te blokkeren. Dat is toch raar? Als men zich niet aan een bepaalde regel houdt, heffen we die regel maar op. Hardrijders, milieuovertreders en andere geboeften. Er breken gouden tijden aan. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op Morgen van dinsdag. We blikken alvast vooruit op de State of the Union. Over een paar uur is het weer zover voor president Obama. Wat kunnen we verwachten? De ongelijkheid van de samenleving, zeggen ze, dat hij het daarover gaat hebben. En er is een brief opgedoken van Joseph Kony, de beruchte rebellenleider... gestuurd naar een Oegandese krant. Hij wil vrede. Wat moeten we daarvan denken? En Piet Seegers, de aartsvader van de folk, is overleden. 94 was hij, schrijver van onvergetelijke nummers... als Turn, Turn, Turn en Goodnight Irene. Volkert van de Graaf blijft de gemoederen bezighouden. Het OM wil nu weer een nieuw psychiatrisch onderzoek. En de Poëzieweek komt eraan. Een gesprek met twee dichteressen die K. Schippers bewondert. Helene Gelens en Lieke Marsman. En over 5 voor 12 nog meer poëzie. John Jansen van Galen maakt zich op... voor de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Maar eerst... Dinsdag 28 januari. Het nieuws van dinsdag 28 januari. Ja, als het aan justitie ligt. komt er een nieuw onderzoek naar Volkert van de Graaf. Ik zei het al. Het OM wil dat er opnieuw gekeken wordt. naar de psychische toestand van de moordenaar van Pim Fortuyn. En daarmee kan een vervroegde vrijlating in mei. eventueel worden tegengehouden. Goed nieuws voor de broer van Fortuyn. die hoopt dat Volkert nooit meer vrijkomt. Als jij geen spijt betuigt. of ook niet aangeeft inzicht te hebben in je eigen daden. En, en dan volhard je in je standpunten. Dat lijkt me nou niet uh, een bepaalde manier om iemand dan vrij te laten. De vraag is of het onderzoek van justitie veel oplevert. Rechtspsycholoog Pieter van Koppen, Peter van Koppen heeft er weinig vertrouwen in. Het enige interessante om iemand te onderzoeken op het moment dat hij gevangenis uitgaat, is om af te vragen: gaat hij het weer doen? Nou, ik kan u beloven, de, de recidieve kans bij moord is vrijwel nul. De PVV daagt staatssecretaris Teven uit om het onderzoek niet af te wachten... maar meteen een beslissing over een eventuele vrijlating te nemen. Dit is gewoon een staatssecretaris in campagnetijd die nog niet durft te beslissen. En Teven zelf? Voorafgaand aan het debat van vanavond in de Kamer wil hij er weinig over kwijt. Ook over zijn rol in het onderzoek wil hij niks zeggen. Vindt u dat hij vervroegd vrij mag komen? Ik ga eerst even weer met de Kamer spreken en na afloop kom ik direct bij u. Dat onderzoek naar Volkert van de Graaf, hebt u dat bedacht of het Openbaar Ministerie? Ik ga eerst even met de Kamer spreken en dan spreek ik na afloop van de Badgraaf met u. En wat Teve dan in die Kamer gezegd heeft... dat hoort u zo meteen van verslaggever Wilco Boom. Want die heeft het debat gevolgd. En we blijven nog even op het criminele pad. Want het was de tweede dag in de rechtszaak... tegen de elf leerlingen van Ibn Galdoen. Ze werden uitgebreid gevraagd naar hun rol bij de examendiefstal. De rechter had een hoop vragen aan de tieners. Even die 1 mei, hè. wat was uw rol daarbij nou? Want, want toen, is, toen zijn die examens gepikt. Dat zeggen een heleboel mensen. Als ik u in herinnering mag brengen, u zegt daar... Uh, Kamal vloepte er zo in. Ja, en dat erin vloepen sloeg natuurlijk op het dakraam van de school. De reconstructie, de reconstructie die volgde had wel wat weg van een jongensboek. We hoorden bijvoorbeeld hoe ze in het handarbeidlokaal... op zoek gingen naar gereedschap om in te breken. We hoorden ook dat één jongen te dik was... om uiteindelijk door dat dakraam af te dalen naar die kluis. We hoorden ook hoe ze met vijf tassen vol met examens... in een metro verzeild raakten. Maar of de scholieren nu uiteindelijk de cel in moeten voor de diefstal... dat hoorden we nog niet. Morgen maakt justitie de eis bekend. En dan een opmerkelijke ontmoeting in het Joegoslavië-tribunaal. Daar stonden twee hoofdrolspelers van de Bosnië-oorlog oog in oog met elkaar. Oud-legerleider Mladic en zijn baas Karadzic. Dat was althans de bedoeling. Maar Mladic kwam er halverwege achter dat hij een handig hulpmiddel vergeten was. Sedam strana sam ja. Please bring my teeth from the cell so that I could speak better. Juist, vergeten. En het werd nog leuker toen zijn tanden gehaald waren, besloot Mladic uiteindelijk toch geen antwoord op de vraag te geven. Tot slot een treurig verhaal uit Leiden. Na een huwelijk van 60 jaar moet een echtpaar daar gedwongen uit elkaar. De man van 82 moet opgenomen worden in een verzorgingshuis. En zijn vrouw mag niet mee omdat ze zelf niet zo hulpbehoevend is. De schoonzoon van het stel begon een Facebookpagina... om aandacht te vragen voor de kwestie. Het is gewoon een maatschappelijk probleem en die wil ik in de politiek toch uh, aankaarten. En zeggen van jongens, dit kan je niet doen met de mensen die ons hebben grootgebracht. De Facebookpagina is een groot succes. Maar ondertussen mist de vrouw van 77 haar man enorm. Ze is er kapot van. Dan zei je gewoon, je bent nog niet ziek genoeg. Moet je eerst over de grond heen kruipen van de pijn. En dan word je, dan word je wel opgenomen. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Dat je zo op elkaar gehaald wordt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Anouk Thijssen, de krant van morgen. Veel minder mensen dan gedacht kiezen voor een goedkopere zorgpolis. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De grote verzekeraars bieden een verzekering aan... die 5 tot 15 euro goedkoper is dan de standaardpolis. Verzekerden kunnen dan voor een aantal ingrepen... alleen terecht bij zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft. Vorig jaar werd voorspeld dat veel mensen zouden kiezen voor deze goedkopere vorm. Ook was de verwachting dat mensen vaker een verzekering zonder aanvullend pakket zouden nemen. Of met een hoger risico. Dat gebeurt dus allemaal niet, schrijft Trouw. Criminelen azen op maaimachines uit stallen van boeren. Dat staat morgen in Metro. De Nederlandse Melkveehoudersvakbond zegt dat de machines gretig aftrek vinden in het illegale circuit. Volgens de Bond zijn steeds meer boeren slachtoffer van de diefstal en worden daarom maatregelen genomen. Boeren beveiligen hun stallen en weilanden met cameratoezicht of hekwerken met toegangscodes. Dat is ook handig om de koeien in de gaten te houden. De Volkskrant heeft een reportage uit Kamp Castor in Mali... waar de Nederlandse kwartiermakers voorbereidingen treffen... voor de komst van 300 militairen. De Telegraaf reisde af naar Moerdijk... waarvan een commissie onder leiding van oud-minister Nijpels... onlangs heeft gezegd dat het hele dorp opgeheven kan worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het Nederlands Dagblad schrijft dat christenen in het noorden van Nigeria... in doodsangst leven voor islamitische extremisten... Niemand durft meer met de ogen dicht te slapen, vertelt een bisschop in de krant. Dat voetballen slecht is voor knieën en enkels is algemeen bekend... maar dat het heel schadelijk kan zijn voor het hoofd is vooral in Nederland minder bekend. Het kan le zelfs leiden tot hersenschade, depressies en uiteindelijk zelfdoding. Een neuropsycholoog zegt in Spits dat we een protocol hebben... voor de eerste 24 uur, maar zodra voetballers zich weer een beetje beter voelen... gaan ze alweer het veld op. Een klinisch psycholoog die veel Nederlandse atleten en sporters begeleidt... bevestigt de relatie tussen hersenbeschadiging en depressiviteit. Volgens haar snappen sporters zelf niet dat ze depressief zijn. Ze hebben de mooiste baan ter wereld... En toch zijn ze niet gelukkig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, zometeen. Over een uur of drie geloof ik... houdt president Barack Obama de jaarlijkse State of the Union. Goedenavond, correspondent Wessel de Jong. Hoi. Ja, wij horen steeds dat de steeds grotere ongelijkheid... in de Amerikaanse samenleving het thema zal zijn. Wat weet jij daarvan? Ja, dat is inderdaad wat er naar buiten is gekomen. En eigenlijk nog specifieker is het, uh, het thema de, de middenklasse in Amerika die helemaal vastloopt. Ik denk dat de afgelopen, jaren, afgelopen tien jaar hebben 90% van de Amerikanen hebben allemaal hun salaris zien dalen. Dus die middenklasse, die wil Obama een duwtje in de rug gaan geven. Ja, de inkomensverschillen zijn dus gegroeid nog de afgelopen jaren onder Obama. Ja, en, ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Dat is, uh, dat is gigantisch hard gegaan. Als je bedenkt uh, de afgelopen vier jaar, de bedrijfswinsten die zijn in Amerika gestegen met 20 procent en de inkomens van de huishoudens zijn maar met anderhalf procent gestegen. Dus die winsten die, die, die bereiken de bevolking niet. En überhaupt uh, de afgelopen dertig jaar, 84 van het geld dat werd verdiend in Amerika, dat is gegaan naar 1% van de huishoudens. Een onderzoek van Citibank heeft uitgewezen... dat de, on, de ongelijkheid in een, in een groot industrieel land... is in de geschiedenis nog nooit zo groot geweest. Ja. Dus het is niet zo heel raar dat president Obama daar aandacht voor vraagt. Ja. 2014 moet een actiejaar worden hè, voor Obama. Gaat hij nou in die State of the Union ook vertellen... hoe hij dat gaat aanpakken? Ja, uiteraard. Dat hij, uh, hij wil natuurlijk ook vooral die mensen die helemaal onderaan die ladder zitten, die wil, hij ook, uh, die wil hij ook maar bij de les halen, zeg maar. Dus een van zijn belangrijkste punten is die hij gaat brengen is dat hij het minimumloon, het minimumsalaris, dat wil hij omhoog halen, wil hij verhogen. Hij wil werkloosheidsuitkingen, wil hij verlengen. Hij gaat natuurlijk toch nog weer eens een keertje pleiten voor Obamacare... dat u de kosten voor, voor, voor mensen voor ziektekostenverzekeringen omlaag moet brengen. En hij gaat ook uitvoerig pleiten voor het legaliseren van de 12 miljoen illegalen... die daarmee toch dan in een betere inkomenspositie terechtkomen. Ja, het is bekend dat hij uh, niet altijd die zaken zo makkelijk voor elkaar krijgt. Nu is het al wat gelekt. Obama zou vaker zijn presidentiële bevoegdheid willen gaan inzetten. Hè? Hoe werkt dat? Yeah. <laughs> Ja, zijn, uh, hij gaat het, ja, hij gaat het per decreet eigenlijk ja. allemaal, uh, wil hij het gaan, gaan, gaan organiseren. Waarmee hij dan het, het congres gaat omzeilen. En dat is natuurlijk niet zo heel raar dat hij dat gaat doen. Hij, uh, hij, heeft, natuurlijk, hij heeft natuurlijk vorig jaar in zijn stedenbunie ook al gevraagd om een verhoging van dat minimumloon. Nou, dat is, dat is nergens heen gegaan. Nou goed, dan nou, wordt dat ook niet heel dramatisch dat hij dat voor het hele land gaat, gaat laten gelden. Die verhoging die gaat gelden voor zo'n zo paar honderdduizend federale ambtenaren. Maar, en dat gaat dan ook nog alleen maar gelden voor nieuwe contracten. En hij hoopt eigenlijk daarmee een soort dynamiek in gang te zetten. Dus het is niet zo dat hij voor het hele land over de hele linie opeens dan dat minimumloon gaat verhogen. Nee. Zo dramatisch is het ook weer niet. Maar dat decreet is niet onomstreden? Nee, nee, nee natuurlijk niet. Maar meerdere presidenten hebben het gedaan. Bush. Deed het ook en toen was Obama er als, als senator was hij daar hevig op tegen. maar goed je hoort nu toch uit de uit de rangen van de Republikeinen hoor je hoor je verhalen van ja hij omzeilt de democratie, hij brengt onze fundamentele vrijheden brengt die in gevaar. dus daar worden al allerlei grote vergezichten van van dictaturen worden er geschetst. maar goed het is niet zo raar dat Obama natuurlijk dat dit dat hij dit doet. hij is natuurlijk zo ongelooflijk gedwarsboomd natuurlijk afgelopen jaar. Ja. Kijken de Amerikanen er eigenlijk nog wel naar uit, als het toch al zoveel bekend is? Het blijft toch hoe je het went of keert. Het blijft het grote politieke moment van het jaar. Nou ja, los dan als het dan geen presidentsverkiezingen zijn natuurlijk. Daar gaan we toch zo'n beetje... Vorig jaar nog keken er 33,5 miljoen mensen. Okay. Maar dat is natuurlijk toch ook... Zelfs voor Amerika, waar er 300 miljoen mensen wonen... 10% van de Amerikanen gaat kijken. Dat is natuurlijk toch ontzettend veel. Het zijn niet meer de cijfers natuurlijk, zeg maar, van 20 jaar geleden... ten tijde van Clinton toen er 60 miljoen mensen keken. Dat was natuurlijk toch wel heel veel. Maar goed, mensen kijken dan misschien niet allemaal televisie, maar dat wordt natuurlijk ook toch weer nu online en via allerlei andere media wordt er gekeken. Dus de belangstelling voor dit moment, ook al is die dalende, maar dat komt natuurlijk ook door de afkeer van Washington in zijn algemeenheid. De belangstelling blijft natuurlijk toch wel heel ja. erg groot. Oké, okay, dankjewel Wester. We gaan nu verder praten over Pete Seeger, die is overleden. Hè? Dat is natuurlijk ook een grote klap in Amerika. Hij is al weg. Ja, best wel is al weg. Goed, nou dat uh, maakt niet uit. We gaan het hebben over Piet Seeger. Ik zei het al. Hij zong destijds bij de, uh, de eerste inauguratie van Obama. Hij overleed gisteren 94 jaar oud. Uh, heeft heel veel prachtige nummers uh, geschreven. Uh, Anderen hebben die vaak bekendgemaakt. Uh,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 Aan de telefoon, collega-oogpresentator Chris Keine Goedenavond, Chris. Hallo, Mieke. Ja, ik wist dat helemaal niet dat Piet Seeker dat nummer had geschreven. Ja, zeker. En If I Had a Hammer, wat jij vast van Trini Lopez kent. Ja. Ook van Piet Seeker. Ja. Om, om nog maar te zwijgen van We Shall Overcome. Wat hij natuurlijk niet echt zelf geschreven heeft, omdat het gebaseerd is op oude... Uh, Amerikaanse gospel, maar wat hij toch wel helemaal naar zijn hand gezet heeft en groot gemaakt. Ja, ja, zeker. ja. ik uh, ken jou en andere mensen ook uh, als liefhebber en kenner van de Amerikanen. Moest je vandaag wel even slikken toen je het nieuws hoorde? Ja, zeker. Ja, nee, er is een, er is een hele grote meneer doodgegaan. Ik heb, ik heb meteen toen ik het hoorde ook even, je refereerde er al aan even dat fragment opgezocht in 2009. Toen hij samen met Bruce Springsteen en zijn kleinzoon Tauro Rodriguez het, het, het inauguratieconcert van Obama ja. mocht afsluiten. ...met This Land is Your Land van Woody Guthrie. En, nou ja, zo, zoals die man daar op zijn negentigste stond... Met, ...met zijn enthousiasme en, en springend en dansend... ...het publiek aanmoedigend, terwijl hij zelf bijna niet meer kon zingen. Kippenvel! Ja, met een met malle ijsmuts op, al die energie en die vrolijkheid. Het was vooral ook een hele leuke, vrolijke man. Maar ja, iemand waarin muziek en, en politiek uh, zo bij elkaar kwamen... ...dat, ja, nee, toen, uh, ja, toen moest ik zeker even wat wegsturen. Ja. ja, jij zegt politiek. Het was een hele linkse uh, man. Die echt tot aan zijn dood zijn, uh, zijn overtuigingen niet. Uh Onder stoelen of banken heeft nee. gestoken? Ja, nee, nee. Obama noemde hem vandaag in een, in een mooi statement over zijn dood. Uh, de, de Amerikaanse stemvork. En dat, symbolie dat, dat is heel mooi gezegd, omdat het aan de ene kant dus muziek was. en aan de andere kant een enorm gevoel voor wat er leefde in Amerika. En nou ja, die sociale ongelijkheid waar Wessel het net over had. daar, daar heeft hij zijn hele leven raad mee geweten. Uh -huh. hij, hij heeft uh, als vakbondsactivist gezongen in de jaren 40 en 50. de burgerrechtenbeweging in de jaren 60. De anti-Vietnam-protest in de jaren zeventig... Sindsdien uh, als, als milieuactivist en, en voor de boeren altijd die combinatie van een enorme kennis van de Amerikaanse folkmuziek. De grandfather of folk noemde Bruce Springsteen hem. En, en dat politieke engagement, ja, dat, dat was Pete Seeger. Ja. We gaan uh, luisteren naar een ander nummer van Pete Seeger, jouw nou, keus. Is niet van Pete Seeger, maar hij heeft oh. heel veel gezongen. Hij heeft het niet zelf geschreven. Oké, okay, want wat wordt het? Nou, het, het is Joe Hill, dat is een nummer van, uh, dat gaat over een, een vakbondsactivist. Uit het begin van de 20ste eeuw in Amerika. En uh, dat, dat, dat vind ik mooi, omdat het. Die Joe Hill was vakbondsactivist, maar was ook zanger en liedjesschrijver. Dus eigenlijk gaat het ook een beetje over Pete Seeger zelf. En het liedje gaat erover dat Joe Hill, die dood is, door allerlei mensen gezien wordt, omdat ze hem niet kunnen missen. En eigenlijk geldt dat voor Pete Seeger ook. Dus het liedje gaat over Pete Seeger zelf. Want Pete Seeger kan natuurlijk ook helemaal niet dood. Nee, hij leeft voort in, uh, in zijn muziek. Hey, dankjewel, Chris, dankjewel. gecondoleerd. En we gaan ja. luisteren naar Pete Seeger, Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night alive as you and me. Says I, but Joe, you're ten years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake, Joe, by God, says I am standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead, says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe, they killed you, Joe, says I Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Say You're ten years dead. I never died, says he. I never died, says he. Ja, de kwaliteit was niet super... maar dat maakt niet uit voor Piet Seeger... want het gaat om de overtuiging. Joe Hill was dit... Ja, alweer ging het in Den Haag in de Tweede Kamer over Volkert van de Graaf. De man die in 2002 Pim Fortuyn vermoordde. Het debat zou gaan over het proefverlof dat van de Graaf onlangs voor de eerste keer heeft gehad. Maar daar kwam iets bij. Want vanmiddag werd opeens bekend dat het Openbaar Ministerie... nieuw psychiatrisch onderzoek laat doen bij hem. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Dag Wilco. Hallo Mieke. Ja, eerst even dat onderzoek. Waarom dat? Hij is toch al vaker onderzocht? Ja, natuurlijk is hij vaker onderzocht. Maar ja, hij zit inmiddels 12 jaar vast. Bijna 12 jaar vast en het OM wil nu vaststellen... of Van de Graaf wel terug kan in de samenleving. En of er, meer in het bijzonder, misschien kans bestaat op herhaling. Want als zoiets wordt vastgesteld, dan kan het Openbaar Ministerie... vervolgens aan de rechter vragen om hem langer vast te houden... om hem om die vrijlating die in mei wordt verwacht uit te stellen of zelfs af te stellen. Kijk, op grond van de Toenmalige regels, toen hij zijn straf kreeg, zou hij in mei vrijkomen. Maar als er dus zwaarwegende redenen zijn om hem vasthouden. Ja, dan, dan kan dat dus worden uitgesteld. En uh, kans op herhaling zou zo'n reden kunnen zijn. Ja, En dan wil je natuurlijk weten of het toeval is of dit vandaag bekend is geworden. Precies een paar uur voor dat debat. Nou, dat geloof ik eigenlijk niet. Uh, het bericht over dat onderzoek dat kwam uit Haagse bronnen. Maar staatssecretaris Steven, de, de bewindsman die erover gaat, die bezwoer vanavond in de Tweede Kamer dat het. Uh, Openbaar Ministerie hem en minister opstelter al in november hadden verteld dat ze met dit onderzoek bezig waren en hij zei dat het ook gebruikelijk is in dit soort ernstige zaken. Zijn er opdrachten gegeven aan het OM? Nee, die zijn er niet gegeven. Het Openbaar Ministerie heeft uh, de minister en mij in november bericht in deze concrete individuele geval dat zij dat onderzoek ging doen, in de zin zoals de wetgever dat heeft bedoeld... en zoals ik dat heb geschetst, en dat vindt op dit moment plaats. En er zijn geen opdrachten gegeven aan de OM om wat dan ook specifiek te doen... van de zijde van de minister dan wel van mij. Ja, Om daar nog even over door te gaan. Als het OM op basis van dit nieuwe onderzoek concludeert... dat er geen kans is op herhaling... en er zijn mensen die dat zeggen, hè, zoals Peter van Koppen, hebben we net ook ja, al gehoord. Ja. Staat het dan vast dat Van der Graaf wel op vrije voeten komt? Uh, nee, ook dan staat dat nog niet vast. Want in die situatie kan staatssec staatssecretaris Steven... persoonlijk nog een poging doen de vrijlating te verhinderen... als hij dat gewenst acht. Hij kan dan alsnog het openbaar ministerie vragen... om toch naar de rechter te gaan met het verzoek... die vrijlating uit of af te stellen. Maar of hij dat gaat doen, daar wilde Teven vandaag nog helemaal niks over zeggen. Want, redeneert Teven, eerst is het OM aan het bot. Dat is een broedende kip, die moet je niet storen. Uh, en in tegenstelling toen onlangs besloten moest worden... over dat proefverlof, daar gaat de staatssecretaris dan wel over. Maar uh, ja, daar heeft de rechter toen een stokje voor gestoken. In tegenstelling tot het proefverlof... waar dus wel een rol is voor de staatssecretaris... is er geen rol um, uh, voor de staatssecretaris... op het moment dat het openbaar mysterie haar werk aan het doen is. En dat is dus op dit moment... En 15D lid 3 van het wetboek van strafrecht schept de mogelijkheid voor de staatssecretaris in dit concrete geval... om het openbaar ministerie op enig moment te verzoeken tot het indienen van een vordering tot uitstel of afstel. De vraag of ik van de bevoegdheid gebruik zou gaan maken als omschreven in artikel 15D lid 3... is nu niet aan de orde, omdat eerst het openbaar ministerie daar een beslissing over moet nemen. Um... Ja. Welkom, ja, hoe, ja, hey, hoe kijkt die Kamer eigenlijk aan tegen dit onderzoek? Nou, daar heeft eigenlijk uh, geen enkele partij uh, bezwaar tegen. Uh, dat is aan het OM om dat te doen. Dus uh, dan, uh, dan gaat dat zo. Uh, en wat daar ook een rol bij speelt... niet iedereen zegt het hardop... maar veel partijen zijn er eigenlijk best ongelukkig mee... dat Van der Graaf al na twaalf jaar vrij lijkt te komen. Ze vinden dat toch eigenlijk aan de korte kant. Maar ja, ze beseffen ook dat de rechter gesproken heeft... Mm -hmm. en dat de politiek zich daar dan uh, maar bij neer moet leggen. Uh, sommige partijen, de, de PV. VVV met name, en, en ook het uit die partij gezette eh, Kamerlid eh, Bontes... die riep het even vandaag juist op om alles uit de kast te halen... om de graaf zo lang mogelijk vast te houden. Volgens Bontes moet de juridische trucendoos gewoon helemaal open. Het is voor mij ondenkbaar dat Volkert van der Graaf op proefverlof gaat. Dus dat betekent het einde van de minister van Justitie. Citaat minister-president Rutte tijdens het premierdebat. Van der G zal niet vervroegd in vrijheid gesteld worden... als dat gepaard gaat met maatschappelijke onrust... Deze staatssecretaris tijdens de begroting vorig jaar. En de staatssecretaris zit, ondanks de belofte... de stellige uitspraak van de minister-president, nog steeds op het plus. Hieruit blijkt maar weer dat de woorden van de premier en de staatssecretaris... niets waard zijn geweest, voorzitter. Voor Volkert van der Graaf, de moordenaar van de met afstand... beste Nederlandse politicus van de afgelopen decennia... is maar één plek, en dat is de gevangenis. Ik vraag de staatssecretaris of hij en het OM daartoe alle middelen willen benutten... Alles moet uit de kast worden gehaald. De hele juridische trucendoos moet open. Juridische trucendoos, ja, dat was ja, die bontes. Uh, Ja, Het is toch eigenlijk ongebruikelijk... dat partijen zich zo nadrukkelijk met individuele strafzaken bemoeien. Natuurlijk is dit een bijzonder geval, maar dan toch die vraag... waarom doen ze dat nu wel? Nou, Mieke, dat heeft een aantal redenen. Uh, zoals ik net al zei, veel partijen zijn ongelukkig met mm. de hoogte van de straf. Hè. Een paar jaar later is de strafmaat ook veranderd. Toen was het maximaal twintig jaar of levenslang. Um, en nu is dat maximaal dertig jaar of levenslang. Uh, er zijn ook veel meer voorwaarden aan een, uh, aan een vroegere vrijheidsstelling. Uh, in vrijheidsstelling. Nou, als het volgens de huidige regels... Zou, um, zou de hele discussie over de vrijlating van, uh, van de graaf... pas over een jaar of acht zijn losgekomen. Nou, dan is het... Uh, dan is de moord veel langer geleden, ja. dan zijn veel betrokkenen uit de politiek weg... dan is er ook minder emotie. Dus dat is denk ik een verklaring dat het nu nog zo opspeelt... dat partijen zich er toch zo over uitspreken. En een ander punt is, wel of geen proeverlof is geen zaak van de rechter... maar van de verantwoordelijke staatssecretaris, tevens dus. Ja, en een staatssecretaris legt als bestuurder verantwoording af aan de Tweede Kamer... en dat geeft de Tweede Kamer dus ook het recht en ja. de mogelijkheid zich er inhoudelijk mee te bemoeien. Dat neemt overigens niet weg dat niet iedereen daar gelukkig mee is. En je merkte vanavond in het debat... dat het zelfs de coalitie een beetje verdeelde. Want Partij van de Arbeid-Kamerlid Jeroen Recour... had het er eigenlijk liever uh, zich er niet mee bemoeid. Terwijl uh, VVD-Art van der Steur... die liet wel blijken dat hij er helemaal geen moeite mee had. Ik heb ook een mening over dat fonds. Maar vervolgens realiseer ik me wel dat het aan de rechter is om dat vonnis te wijzen. En het is mijn plicht nu als volksvertegenwoordiger... om voor die rechter te gaan staan. Ook al, laat in midden het is, maar zelfs als ik het persoonlijk helemaal ermee eens ben. Beschermen we de rechter niet en laten we de rechter niet het laatste woord hebben... in dit soort zaken, dan vervallen we tot anarchie. En wat rechtvaardig, voorzitter, dat wij in deze Kamer in dit specifieke geval bespreken... is de zorg voor de veiligheid van de maatschappij, de zorg voor de veiligheid van andere mensen... waarmee deze dader het misschien niet eens zou kunnen zijn... maar ook de maatschappelijke onrust en het risico op verstoring van de openbare orde. De staatssecretaris dient op grond van de wet deze aspecten af te wegen. En hij dient over het door hem genomen besluit verantwoording af te leggen aan het parlement. En dat gebeurt vanavond. Ja, dat was de art van de steun. Hebben ze er nou voor het laatst over gehad? Uh, nee, Mieke. De, ik de dat vraag uh, stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Uh, he, ja, ja. ja, precies. Dat ligt niet voor de hand. Want uiterlijk eind maart uh, moet het openbaar ministerie... conclusies hebben getrop, getrokken over dat psychiatrische onderzoek. En moeten ze hebben beslist of ze de rechter gaan vragen... om, om uitstel of afstel, uit, afstel van de vrijlating. Ja, en als het OM dan niet om uit of, uh, uitstel of afstel vraagt... Ja, dan moet staatssecretaris Steven een knoop gaan doorhakken. En hij heeft vanavond de Tweede Kamer beloofd die tijdig de informatie zodat de Kamer er dan desgewenst nog een keer over in debat kan. Wordt vervolgd, dus. Zo is het. Dankjewel, Wilco One party, to call. Two people, one post. No memory at all.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 Toen hit was dit van Raccoon. We gaan het hebben over Joseph Kony... de beruchte leider van het verzetsleger van de heer in Uganda. Kent u hem nog? In 2012 was er een video die de hele wereld overging. Een viral video. En die video riep op om Kony te stoppen. Om uw geheugen op te frissen, even een kort stukje. En als we succeed. veranderen we de kurs van de menselijke geschiedenis. Maar tijd is running out. To level with you, this movie expires on December 31st, 2012, and its only purpose is to stop the rebel group, the LRA, and their leader, Joseph Kony. And I'm about to tell you exactly how we're going to do it. My app. Joseph Koning is nog altijd niet gepakt, maar er is nu wel een levensteken. Want Koning heeft een brief gestuurd aan Uganda... met een oproep om de vredesbesprekingen te heropenen. Hij heeft spijt, schrijft hij. Ja, Wat zit hierachter? Ik ga het bespreken met Joost van Puijenbroek... van IKV Pax Christi. Goedenavond. Goedenavond. U kent de praktijken van Koning en zijn zogenaamde bevrijdingsleger. Past dat bij hem, zo'n brief? Hij heeft wel een gewoonte om... Uh... Eens dus in de zoveel tijd briefjes uitwisselen... met familieleden en andere bekenden in noord oeganda Dus in die zin, als hij contact zoekt... dan, dan doet hij het op deze manier. Ja. Maar we weten dus... er wordt gezegd dat hij dit teken van leven heeft gegeven. Maar we zijn er natuurlijk niet zeker van. Er is nergens een document met een originele handtekening... van Jozef Koning. Dus het is ook onmogelijk om, uh, om de waarheid van deze brief... of de echtheid van deze brief uh, vast te stellen. Ja, wat staat erin? Er is, de totale tekst is niet bekend, maar het is in grote lijnen... wat u zegt, is dat hij uh, spijt heeft en dat hij wil ophouden met de oorlog. Het is genoeg geweest en dat hij graag de vredesbesprekingen wil uh, heropenen. En hij doet een oproep, is ook wel interessant, aan uh, Oeganda... om uh, zich uit Zuid-Soedan, waar die oorlog nu plaatsvindt... Uh, zich terug te trekken. Ja. Hoe actief is hij eigenlijk op het moment nog? Hij is nog steeds actief. Hij staat zwaar onder druk. De laatste 2,5 jaar, en met name het afgelopen jaar... is hij steeds zwaarder onder druk komen te staan... Uh, maar hij is nog steeds actief. Ja. Maar laat ik zeggen, in 2012 werd er, had hij bijna een aanval per dag. En dat is nu teruggebracht op uh, 60, 70 aanvallen per jaar. Nou ja, hij uh, pleegt allerlei ja, ja. gruweldaden, hè? moorden, verkrachtingen. Uh, kinderen worden ontvoerd ja. om uh, kindsoldaten van, uh, van, van te maken. Strategie. Ja, dat ja. uh, is een strategie. Is hij in het nauw gebracht? Ja. Hij is dus Oeganda uitgevlucht, dat is al, al eerder. Um, en hij is gaan opereren in het grensgebied tussen um, Noordoost-Congo... Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Um, en dat is zijn strategie. Als die van de ene kant onder druk komt te staan... dan gaat hij die grens over en dan kan hij zich daar weer uh, hergroeperen. Maar... Twee jaar geleden, half jaar geleden is er, hebben de Amerikanen besloten... een militaire strategie tegen hem te beginnen. Dat is ook een beetje op inspiratie van de Kony 2012-campagne... die u net noemde. Uh -huh. En die zijn met uh, 100 special forces... Uh, ondersteunen ze het Oegandese leger met name... in de, de hunt voor Kony, in het achtervolgen van Kony. Maar het punt is... Ze hebben zich verdeeld in zeer veel, zeer kleine groepen. Meestal vijf man. Als je twintig man hebt, heb je een hele grote groep. In een gebied zo groot als Frankrijk, zonder wegen, grotendeels oerwoud. Dus het is, het is geen geen eenvoudige opgave. Nee, Hoe verklaart u het fanatisme van die Amerikanen om hem te pakken? Dat is interessant. Ik denk dat velen daar toch wel verbaasd van stonden... en ook wel onder de indruk waren. Maar de oorzaak ligt toch echt bij de twee Amerikaanse organisaties... die ook die CONI 2012-campagne hebben gedaan. Die hebben in de hele Verenigde Staten zijn ze begonnen... met een, met een, met een groot voorlichtingsprogramma op scholen... gerund door vrijwilligers. En al die mensen gingen, werden gemobiliseerd... om te gaan praten met hun congressmen en met hun senatoren. En het, het geval wil dus dat ook president Obama... de kinderen van president Obama... die kregen dit te horen op de lagere school en de middelbare school... waar zij op zaten... en vertelden dat aan hun vader bij het avondeten. Op die manier is het op de tafel van de president gekomen. Okay. Er is een breed draagvlak uh, gekomen bij, uh, bij uh, de senaat en het congres. Maar ze dachten natuurlijk wel, dit akkevietje gaan we even snel oplossen. Dat viel en dat tegen. viel tegen. Dat ja. viel tegen ja. Zou het ook kunnen zijn dat hij echt tot één keer is gekomen? We kunnen niks uitsluiten. Ja. Um, maar het zou mij persoonlijk zeer verbazen. Um, als we terugkijken naar de vredesbesprekingen van acht jaar geleden... de vredesbesprekingen van Juba waren dat... toen achteraf... Um, heeft hij die periode aantoonbaar gebruikt... om zijn gewapende groepering te reorganiseren en te hergroeperen. En heeft hij die tijd ook gebruikt om wapenopslagplaatsen op allerlei plekken um, te regelen. En heeft hij vooruitgeschoven posten gezet. Dus voor hem was hij ja. toen terugkijkend... niet geïnteresseerd in een vredesverdrag... maar in een periode om zijn militaire kracht te reorganiseren. Ja. En dat zou best nu opnieuw het, het geval kunnen zijn. Dat vind ik persoonlijk het meest waarschijnlijke scenario. Nou ja, Wat valt er voor me te halen? Hè? Want het is toch uitgesloten dat als hij gepakt wordt... dat hij dus zonder straf vanaf komt. Dat is uitgesloten. Ik denk, uh, hij, dat hij sowieso uh, uh, wordt hij in Den Haag verwacht... bij het uh, internationaal strafhof. Daar is hij door aangeklacht. Maar daarnaast is de kans toch wel het grootste, dat hij als de Verenigde Staten... en de deze hem weten op te sporen, dat hij in gevechtshandelingen omkomt. Maar hij komt hier niet mee weg, dat, dat is één ding waar zeker is. Nee, u denkt het is een kwestie van tijd? We wachten al 25 jaar, zo lang is hij al bezig. O, oud is dus, die man ondertussen. Dat is een ander punt. De kans neemt natuurlijk toe dat... Uh, hmm. hij komt ook langzaamaan op leeftijd. En het leven wat hij moet leiden, is niet eenvoudig. Continu op de vlucht, elke dag marcheren naar een nieuw kamp. Daar continu op alert zijn voor uh, achtervolgingen. Uh, door het oerwoud, slecht eten, onregelmatigheden, geen medische verzorging. Dat is een, uh, geen gemakkelijk leven om... Uh, een kleine uitdrukking te geven. Nee, want hoe oud is die? weet u dat? Dat weten we niet. Nee, is zo... onbekend gewoon? Nou, het zou wel ergens bekend moeten zijn. Hij zal rondom de 50 zijn. Ja, Oké. Okay. Goed, een kwestie van tijd zegt u, maar een datum kunt u er niet aan plakken? Nou ja, dat kan ik wel zeggen, maar de geschiedenis spreekt tegen ons. Er zijn verschillende oorlogen ja. tegen hem gevoerd. Ik denk wel dat we er nu dichter bij zijn dan, dan ooit. ooit tevoren. Laten we het hopen. Hartelijk dank ja. voor uw bijdrage. Joost van Puijenbroek was dat van IKV Pax Christi. Ik Drum heette het nummer, Emiliana Torini. Ja, omdat deze week de Poëzieweek begint... had mijn collega John Jansen van Galen... zondagavond K. Schippers te gast... die dit jaar het geschenk voor de Poëzieweek heeft geschreven. En in dat gesprek noemden de heren twee namen. We gaan even luisteren. Is Nederland een goed poëzieland, Schippers? Nou, ik, ik hou het niet altijd bij... maar ik vind dat er op het moment wel erg mooie dingen worden gepubliceerd... Een nieuwe bundel van Helen, Gellens. Ja, die heb ik ook thuis. En dat en is deze, zo. Lieke Marsman. Die. die heb ik nog niet gelezen. Ja. Wel heb ik net gekocht, Alfred Schaffer. Mensen oh ja. die het ding. Die hadden we hier vorige week. Ja, nou, kijk Ter eens gehad. aan. Ja. Maar het is, het, is wat, het is niet meer zo. Het is een tijd. Misschien ben ik het daarom mede wel een tijdje mee gestopt, was het allemaal zo ontzettend ernstig. En als het wereldraadsel ja, werd ontsluit. Ja, ja. En daar heb ik, dat was nooit iets voor mij. En zie, het wordt lichter, bewegelijker. Uh, ik vind het een erg leuke tijd, zover ik het volg. Nou, Lieke Marsman noemde die en Helene Gelens. Ja, jammer dat John Janssen verhalen er meteen overheen ging, want hij <laughs> dacht: wat gaat hij zeggen over Helene Gelens? Ze zit bij mij in, in de studio. Want uh, wij dachten dat is natuurlijk een mooie reden om eens kennis te maken met deze twee dames. Helene Gelens zit bij mij in de studio. Haar nieuwe bundel verschijnt uh, donderdag. Applaus vanuit de donker. Hartelijk welkom. Hallo. En vanuit Stichting Perdue in Amsterdam, uh, Lieke Marsman, want daar is zojuist haar nieuwe bundel de eerste letter gepresenteerd. Dacht Hi, hoi, hoi. Ja, je kon niet hierheen komen, want je wilde al die speciaal afgereisde vrienden en familieleden niet in de steek laten. Hè? Nee, inderdaad. Nee. Ik had vanavond mijn presentatie in. Ja, hoe ben ging het? Verbleven. Het ging heel goed. Het was ontzettend leuk. en uh, ja, nou, Leuk dat ik alsnog even zo op deze manier in de radio, op de radio uh, uh, kan zijn natuurlijk. Ja, want is nu, uh, Hoe is die gepresenteerd? Werd je geïnterviewd of werd er, werd er uit voorgelezen of hoe ging het? Uh, nou ja, mijn uh, redacteur heeft een praatje gehouden. Ik heb een praatje gehouden. En daarna hebben een uh, paar mensen wat gedichten uh, voorgelezen uit de bundel. En het was heel kort. En verder heb ik uh, heel lang uh, geborreld Aha. met mijn vrienden. Nou, je klinkt nog goed, hoor. Hey, ja, wist, ja, ja, ja. Wist jij dat uh, John, uh, Jansen van Galen zo'n fan van jou is? En ook uh, Kaas Schippers? Nee, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik, uh, nee wist ik niet. Ja, nee. toch fijn. Ja, hartstikke leuk. Oh. Goed, ik ga eerst even naar de Helene Gelens. Ik kom zo bij je terug. Uh, Helene, ja. wist jij het? Uh, van Ka uh, K. Schippers wel. Ja. Uh, dat was eigenlijk heel grappig. Want een paar jaar geleden we mo uh, moesten we allebei ergens optreden. En net voor het optreden werden we aan elkaar voorgesteld. En toen dacht ik, oh, dat is Kaas Schippers. En dat was heel grappig. Ja, voor mij eigenlijk ook een beetje een schok. Omdat ik net wilde zeggen van... u was mijn grote held uh, op de middelbare school. En, uh, maar hij zei eerder al wat. Hij zei namelijk ik heb je bundel en het is heel erg goed. Mm. <laughs> en ik, was, ik, was, ik kon eigenlijk niks zeggen. Ik sla niet zo gauw uh, dicht. Uh, dicht, maar dit keer wel. Dus ik sloeg dicht, dus ik zei niks meer. En we stonden daar denk ik nog een minuut bij elkaar. <laughs> dat was een beetje raar. Ja. en Toevallig een paar maanden later zag ik hem weer. En uh, toen zei ik zo, ja, sorry dat ik niks zei. Maar ik wilde eigenlijk net zeggen, toen u zei van dat, dat u mijn bundel heel goed vond... Ja. Nu was mijn grote held op de middelbare school en ja, dat is toch ja. wel een heel ander beeld ja. die hij mij heeft gegeven van poëzie. Dus. het is een hele aardige man ook. Ja, ja. Heb u nog contact of niet? Nee, verder, nee. Ja, als ik ja. hem zie, dan praat, spreek ik graag met hem. Maar, ja, ja, precies. Hey, en en Lieke uh, uh, uh, Schippers is gecharmeerd van jullie werk omdat het, ik citeer hem nu, licht en beweeglijk is. Herken je dat? Um, ik denk dat mijn poëzie de ene keer best zwaar is. En ik probeer het af te wisselen met uh, lichte dingen. Zeker of het licht en bewegelijk is, weet ik niet precies. Maar ja, ik probeer zwaar en licht uh, af te wisselen. Dat zegt hij. N nou ja, het, het de thema in je nieuwe bundel is angst. Dat is ja. natuurlijk niet een heel licht thema. Nee, maar het is juist wel... Uh, angst is juist heel goed met humor uh, uh, te pareren, denk ik. Dus het kan wel... Ook heel licht zijn. Ik heb echt me ontzettend. Ik heb me rot gelachen in de periode dat ik angstig was. Oh ja. Dus het, uh, het is helemaal niet. Het, het kan ook best samengaan. Ik denk dat uh, ja, humor is natuurlijk altijd een goede manier om met dingen om te gaan. En ja. dat geldt ook bij angst. Ja, Helene, herken jij dat wel, dat licht en bewegelijke? Uh, ja, uh, vooral mijn vorige bundel was denk ik lichter dan deze. Deze is zwaar, maar ik probeer probeer precies zoals uh, Lieke uh, eigenlijk het in evenwicht te houden. Dus uh, er mag best over hele zware dingen gesproken worden. Of over hele ernstige zaken. Maar humor is heel belangrijk. En uh, ja, het heeft geen zin om overal heel zwaar over te doen. En bovendien, ik, ik herken dat wel van K. Schippers. Dat ik vond het ook niet veel in de zware poëzie. Ja. Uh, heeft jouw bundel ook zo'n duidelijke thematiek als die van Lieke? Um, nou, het, is eigenlijk, het zijn meerdere thema's uh, bij elkaar. Um, eigenlijk, de, de titel zegt het eigenlijk al. Applaus vanuit het donker. Applaus is op een bepaalde manier uh, is, is het thema. Maar dan um, heel breed gezien. Dus niet echt alleen maar het klappen. Maar uh, uh, het krijgen van uh, uh, erkenning en uh, hulde. Maar ook dat dat dus niet alleen maar positief gezien kan worden. Uh, er zit een ja, positieve kant en een vrolijke kant. Maar ook ja, je kan je afvragen soms of tot niet, uh, ja wat het allemaal betekent. Ja. En, um... verrast het eigenlijk jou dat jullie samen werden genoemd, want qua leeftijd verschillen jullie nogal, hè? ja toch twee keer zo oud als, ja. als ik, ja. <laughs> ja nou ja nou Lieke, verrast het jou? Um, weet ik niet, ik, ja nou, ik denk niet dat de leeftijd heel veel uitmaakt. nee maar op de nee. maar, ja nou, jullie ook ik... verwant aan elkaar zal ik maar zeggen. Um, ik denk dat onze poëzie wel verschilt. Maar... Uh... Dus ik weet niet, ja, verwantschap is niet per se misschien dat je, je positie heel erg op elkaar lijkt. Ik vind nee, het helemaal nee. goed. Jullie kennen dichter. elkaars werk wel, dus. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou ja, goed. Nou ja, als het over poëzie gaat, hè, nou, daar die poëzieweek kom, komt die weer aan. Dan is er opeens is weer heel veel aandacht. Maar vaak is het w, Kleine oplagen, slechte verkoopcijfers. Uh, hm. Nou ja, Liek, ik hoor jou genuiven. Hm. Je hebt niks te klagen hm. van jouw eerste bundel. Zijn er 3000 exemplaren verkocht? Ja, nee, dat is geweldig natuurlijk. Dat. Hm. Uh, dat is absoluut geweldig. Um, maar alsnog wordt poëzie... Um, wel veel minder verkocht dan romans natuurlijk. Ik bedoel, 3000 is voor een poëziebundel heel veel. Ja. Uh, voor een roman zou het niet, niet superveel zijn. Ja. Dus dat's, uh, ja, jij dat is jammer. Ik ook, vind ja? Ja? Ik Want... vond het gek, maar... Ja. Nee, het is een beetje lastig, want de ene zit dus in Amsterdam ja. en de andere in, in, in, in, in, in hier. Even om de, aan de luisteraars te, duidelijk te maken... dat het soms even een beetje raar in de weer gaat. Helene, herken jij je daarin in die klaagzang? Nee, ik, ik herken me niet. Helemaal natuurlijk niet. is het wel zo dat uh, een, de bundels wel veel minder verkocht worden dan romans. hoewel romans ook wel minder zijn gaan verkopen de laatste tijd. Uh, maar ja, het is, de poëzie heeft altijd een klein publiek gehad. Hoe zou het gehad. komen? Nou ja, het, is, het, is wel natuurlijk, het is wel groter geweest, maar... Ja, Nou, dat is, dat is op zich wel een goede vraag. Maar ik denk dat, het altijd, dat heel veel mensen toch een beetje het gevoel hebben... dat poëzie moeilijk is. En dat is eigenlijk niet zo. Als, als je maar gewoon... Sommige poëzie is moeilijk. Ja, dat mensen, is ook zo. Denk ik, maar die van jullie vind ik niet moeilijk. Nee. Nee, vind ik ook niet. Nou, laat eens iets horen, Helene. Sluitingstijd. Je bepaalt, dat is pluis, dat is niet pluis... Dit hier, pluis. Dat daar, niet pluis. Vroeger, niet pluis. Nu pluis. En straks, vanuit het donker, applaus. En je zegt, ijdelheid, ijdelheid. Alles is ijdelheid. Je schrapt. Ijdelheid der ijdelheden. zegt, alles is. Alles is. Alles is maar wat het is. Je schrapt. Alles. Alles. Zeg je ineens... Vijf uur is de sluitingstijd van alles. Terwijl je nog schrapt. alle. al. al. A, applaus vanuit het donker. En je weet niet. pluis of niet pluis. Ja. dankjewel. Lieke, ik, ik zei net. waarom verkoop poëzie minder, je zou denken? Nou, mensen hebben tegenwoordig weinig tijd. <lacht> het is juist goed. Korte stukjes. Ja, dat vind ik. Ja, ik vind dat is dus wel. <lacht> Uh, Helen zei net dat, dat poëzie altijd een, een klein publiek uh, heeft gehad. Ik weet allereerst niet zeker of dat. Nee, dat is. Ook waar niet echt is. helemaal in, in, zo maar... in, Nee, wel... tenminste in elk geval, ja, ja, ik bedoel, er zijn sowieso uh, tijden geweest, denk ik, dat poëzie wel meer. Ja, Aanzien is ook niet, zo, niet zozeer belangrijk, maar ik vind het vooral gek. Want ik denk dus dat het zeker in zo'n zo tijdperk waarin alles heel snel is. Ik bedoel. Ik lees heel vaak gewoon een gedicht even tussendoor als ik uh, niks te doen heb. En je kunt niet een roman lezen in vijf minuten, maar een nee. gedicht, dat gaat echt prima. Daarom dus je dat je ook dat uh, kalenders dus... op de wc. Ja, precies. Dat werkt toch gewoon hartstikke goed. Ja. En het is ook nog hartstikke mooi. Dus ik, ja, ik, ik denk dat het inderdaad eerder die, die zweem van moeilijkheid is die er overheen hangt. Die dus wat mij betreft uh, onterecht is. Oké. Okay. Heb jij ook nog een uh, korte tekst tot slot, Lieke? Ja. Um, ik lees voor de eerste letter twee. Een stem spreekt tegen me en ik moet bepalen of het een engel is. Maar hoe kan ik tot zoiets in staat zijn? Wie angst heeft, wil over angst lezen. In een net ontdooide wereld een knoop van haar lange jas open doen... en dan in een nieuw land een winkel beginnen... daar ochtends de luiken openen, zien dat het lente is... op een manier dat je je opeens afvraagt wat het is dat je binnenlaat. Dankjewel, uh, Lieke. Nog heel veel uh, plezier daar uh, in Amsterdam... En uh, veel succes met je, met je bundel. Dankjewel. Ja, dank je wel. Ja, en uh, heel veel succes ook in de, in de Poëzieweek. Moet je overal heen, Helen? Uh, ik moet ja, eigenlijk vooral in de Poëzieweek alleen maar in Amsterdam zijn. Ook okay. heb ik zes keer of zo. Oké, okay, ja. nou. Fijn dat je hier was. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, zoals ieder jaar laat het oog u alvast proeven... van de inzendingen van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Want we zijn nog niet klaar met de poëzie. Blijf nog even zitten, Helene. Het woord is aan John Jansen. We in de Zuiderkerk te Amsterdam vindt dit jaar op 5 februari... de grande finale plaats van Turing Gedichtenwedstrijd. De vijfde editie. 3000 deelnemers, bijna 10.000 gedichten. De jury boog zich over een top 100 die eerst was uitgezift. En uit die top 100 weer kiest het oog 10 gedichten... die deze dagen ten gehore worden gebracht... aan het eind van onze uitzendingen door juryleden. Vanavond dichterijs Janna Lontjes met gedicht 3190. De zelfmoordwedstrijd. Er waren er die het werkelijk niet konden. Het touw was te sleets, het gif te flauw. De trein was te traag, de toren te laag. Dat water daar een kikkerpoel. En uiteraard was de geliefde weer eens veel te liefelijk, te lijfelijk aanwezig... Al deze bleken snel gedoemd om op te geven. Er waren er die onvoldoende hadden geoefend. En nooit iets anders, iets mooiers hadden gekend dan het charmante getreuzel van afscheid nemen. Zij wuifden als gekken, bleven maar handkusjes werpen naar wie al lang uit het zicht was verdwenen. Er waren er die stante peden iets verlangden. Een knappe hoer, iets fraais, van fra angelico. Of liebster God, wen werd ich sterben? Zij haalden de eindstreep, gingen als eersten. Hm. Galgenhumor? Ja, dat denk ik wel, ja. Het is wel inderdaad humoristisch, maar pijnlijk tegelijkertijd... Je zou het ook kunnen lezen als: uh, ja, hoe gaan mensen met een doodswens om? Hè? Het koketteren ermee ook een beetje. Maar op zich, humor in, komt niet zo vreselijk veel voor. Um, of vonden jullie dat wel? In? Nee, het is waar. Soms uh, lees ik ook wel gedichten waarvan ik denk van... goh, er had inderdaad wel wat humor ingekund. Of soms weet je het ook niet helemaal zeker. Als mensen bijvoorbeeld een heel romantisch gedicht schrijven... dan denk je van, hey, is dit nou ironisch bedoeld of niet? Ja. <laughs> maar hierbij is het wel duidelijk humor, ja. Duidelijk humor? Ja. Maar toch? Nee, ja, toch wel ook uh, gedachten over hoe... Uh, ja, hoe verhoud je je tot de dood? Ja, zelfmoordwedstrijd op zich al. Een, zelfmoordwedstrijd, ja. En ook inderdaad uh, hè, als gekke wuiven en maar handkusjes werpen... naar wie het allang uit zicht is verdwenen. Dat vind ik wel mooi, uh, mooi verwoord. Het is ook juist het niet-afscheid kunnen nemen. Daar gaat het voor een deel ook over. Dit was gedicht 3190, gelezen door Jana Lontjes. Ja, en de komende dagen zult u nog meer horen uh, de, de, van John Jansen van Galen. De Turing-gedichtenwedstrijd. En de ontknoping is volgende week woensdag. Morgen presenteert er op Trip. Zometeen ontvangt Pieter van de Wielis Cyril Fijnhout, hoogleraar criminologie. Een letztes glas im stehen. Dit is Radio 1.